Ondernemend Kruidbeke. Een Kruidbeekse ondernemer op de praatstoel. Goedenavond, ik ben Joris van der Water, ik ben 58 jaar en ik ben een van de vier aandeelhouders bestuurders van de HWO groep. Ondernemend Kruidbeke. There was a time when nothing would last. There was a time I held on to the back. I would walk on water just to be with you Walk on water just to be with you Split the ocean ...van de, de H2O-groep. Uh, goedenavond, Joris. Goedenavond, Guy. Ik, ik hoop dat ik Joris mag zeggen. Hè? Uiteraard. Ja, okay. uh, Joris van de Water. Ik heb natuurlijk... Uh, ...Joris een beetje opzoekingswerk gedaan... ...zoals ik altijd doe... ...naar H2O-groep. En als ik alleen al na naar de naam kijk... ...H2O en groep... ...dan merk ik... ...H2O, dat weet iedereen... ...dat staat voor water en groep voor groep. Maar voor de rest... Is HWO Groep, ik denk, iets met water. Klopt dat? Wel, dat klopt. Uh, onze HWO Groep is een, uh, zoals het zegt, een groep, een verzameling van een aantal bedrijven. Mm -hmm. En uh, bijna al onze bedrijven hebben ergens wel een link met water. Vandaar lag de keuze voor onze groep eigenlijk voor de hand. En hebben we het HWO Groep genoemd. Ik heb op de, ik heb op de website van HWO Groep gekeken en uh, het is niet één bedrijf, hè, Joris. Nee, dat klopt. Het is een groep van bedrijven. Het zijn er uh, een tiental momenteel. Mm -hmm. uh, we zijn begonnen, uh, onze HWO-groep is opgericht in uh, 2019. Ja. Uh, toen hebben we een bestaande bedrijvengroep overgenomen waar al heel wat bedrijven in zaten. We hebben ondertussen nog een aantal bedrijven overgenomen en uh, ja, onze groep groeit en uh, komen er bij almaar bedrijven bij. Als je zegt, ik, we, hebben, we hebben een aantal bedrijven overgenomen. Is dat dan bedrijven die toch allemaal een beetje verband houden met elkaar, of niet? Niet echt. Het was een bestaande bedrijvengroep. Uh, ja, de gekenden zijn er wel, Argex natuurlijk ja, bijvoorbeeld. Ja. De fabriek van Argex kent iedereen, zat erin. Heijen zit erin, dat is een groep die uh, waterbouwwerken doet, Kaimuren maakt. Uh, Navitex zit erin, een scheepsherstellingsbedrijf in Antwerpen. Er zit een scheepsagentuur in, Vering Shipping. Er zit een grondverwerkingsbedrijf in, uh, Bremcon. Er zit, uh, de Groeven zit erin, dat is uh, ons bedrijf dat Sterhoek heet. Ja. Dus er zit wel wat variëteit en het zijn niet allemaal bedrijven die, die echt nauw bij elkaar aansluiten. Maar onze groep is uiteraard een zeer hechte groep. En, en, en wat is jouw functie dan binnen de groep? Wel, uh, zoals gezegd, ik ben een van de vier eigenaars aandeelhouders. Uh, wij runnen de bedrijven... Uh, Ikzelf heb de meeste affiniteit met uh, onze bedrijven in Antwerpen, zijnde de scheepsherstellingsbedrijven, dat is ook mijn achtergrond, daar kom ik ook uit, uit de, uit de scheepvaart. Uh, daar hou ik mij nogal uh, nauw mee bezig. En anderzijds ook met uh, ons bedrijf hier in Basel, dat we in 2021 hebben overgenomen, Pilon de Kerf. Ja, ja. De lokale bevolking zal dat bedrijf absoluut, zeker wel ja, kennen. Absoluut, absoluut. Dat bedrijf hebben wij overgenomen van de vorige eigenaars, en daar hou ik mij ook wel heel nauw mee bezig met die twee sites en uiteraard ben ik ook bezig op groepsniveau uh, op ons hoofdkantoor hier in Burgt. Uh, in Burgt, daar is het hoofdkantoor? Daar is het hoofdkantoor, ja, vlak naast de Argex Fabriek. Ja. Daar hebben we in 2014 het nieuwe kantoorgebouw opgezet met de nieuwe werkplaatsen, ook voor heien. Dus daar op de site, dat is ons hoofdkantoor. Dus alle dagen zit je daar? Nee, ik zit, uh, laten we zeggen, twee dagen per week in Antwerpen. 1 à 2 dagen per week bij Pilon de Kerf in Basel ja. en 1 à 2 dagen in Burgt. Maar het kan ook zijn dat ik op één dag op de drie locaties wel aanwezig moet zijn, op een of ander uur. En uh, is dat dan zaken in het oog houden? Of hoe moet ik me dan voorstellen? Hoe ziet een werkdag er bijvoorbeeld uit? Ja, dat, dat is bij mij heel variabel. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, mijn, mijn dag vandaag bekijk, ik had. Uh, om negen uur vergadering in uh, Brucht op het hoofdkantoor. Toen moest ik naar Navitech naar Antwerpen. Dan had ik om één uur een vergadering met een klant in de Antwerpse haven. Een klant voor Pilon de kerf. Mm -hmm. Toen moest ik terug naar Navitech. hadden we een meeting <laughs> om twee uur bij Navitech. En om vier uur had ik terug een vergadering uh, in Brucht op het hoofdkantoor. Ja, dus, uh, ja... Ongelooflijk, dus van het ene naar het andere. Ik, uh, ik doe nogal wat kilometers ja, tussen de drie sites van onze groep. Dat klopt. Ondernemend kruiweke. Goedenavond. Nu, uh, je hebt daar al heel, uh, twee belangrijke namen genoemd die vooral voor de Kruibeekse bevolking dan uh, bekend in de oren klinken. Dat is uh, Argex en uh, Pilonen de Kerf. Uh, zijn die op een manier bij de htwo groep gekomen uh, omwille van uh, bedrijven in moeilijkheden? Of was dat een opportuniteit? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Wel, uh, de groep die we in 2000, de groep van bedrijven die we in 2019 hebben overgenomen, ja, dat, uh, dat was toen eigenlijk die waren eigendom van een privépersoon uh -huh. en ja, dat waren mooie bedrijven, uh, goed draaiende bedrijven, waar wij eigenlijk alle vier de aandeelhouders nu uh, werkzaam in waren. Maar de eigenaar toen, ja, die heeft door een beetje, hoe moet ik het zeggen, financieel mismanagement, uh -huh. had hij die, die bedrijven eigenlijk bijna tot aan de rand van de afgrond gebracht. En die stond het water zo nauw aan de lippen dat wij in 2019 hebben gezegd van oké, okay, luister, ofwel verkoop je de groep aan ons. Ofwel gaat alles hier uh, ter ziele. En die man kon eigenlijk niet veel anders, stond met zijn rug tegen de muur. Wij hebben toen in 2019 onze HWO-groep opgericht met de vier partners. En uh, wij hebben toen die bedrijvengroep overgenomen. En kijk, nu vijf jaar later waar we staan, het is een, een bloeiende groep geworden. Ja, en uh, de activiteiten die zij doen, ja, bij Pilonen denk ik aan Pilonen en bij Argex denk ik aan de fameuze bolletjes, die zijn verder uitgebreid of is het al, al bij het oude gebleven? Wel, de Argex-fabriek natuurlijk produceert de gekende Argex-bolletjes in verschillende maten en kwaliteiten, dus dat blijft natuurlijk. Ja. We hebben uiteraard wel het commercieel apparaat uitgebreid, we hebben de, de klantenbasis uitgebreid, we hebben de fabriek gemoderniseerd. Dus daar hebben we heel veel in geïnvesteerd, maar het product op zich kunnen we natuurlijk niet zo heel veel aan veranderen. Het is een fabriek die van klei, uh, geëxpandeerde kleibolletjes maakt. Pilom de kerf is een beetje een ander verhaal. Dat waren twee eigenaars die uh, op pensioenleeftijd waren en die eigenlijk wouden uitbollen en stoppen, die hun bedrijf wouden verkopen, die hebben ons zelf gecontacteerd. Uh, er zat nog een ander bedrijf bij in Bornem, uh, we hebben uiteindelijk met die mensen uh, de deal gemaakt. Wij hebben die bedrijven overgenomen, Ze zijn ondertussen allebei op pensioen gegaan. Ja. Uh, wij hebben die bedrijven dan mee in zijn groep opgenomen en we hebben daar een beetje onze schoen in gebracht. Ook opnieuw qua cliënteel, qua uh, producten, qua werkwijze hebben we toch uh, die, die bedrijven uh, wat omhoog proberen te tillen. En ik denk wel dat we daar ondertussen goed in geslaagd zijn. Dus ja, het is voor ons een voortdurende uitdaging om die bedrijven uit te breiden, beter te maken, bekender te maken, meer producten aan te bieden en onze klanten meer te verwennen. Ik kan me voorstellen, Joris, dat er dan in zo'n groep een heel dynamisch team moet zijn die daar steeds constant mee bezig is. Dat lijkt me sowieso dat dat uh, moet gebeuren. Dat, dat klopt waarschijnlijk, hè? Dat is uiteraard zo. We zijn ondertussen natuurlijk een, een grote groep aan het worden. Ja, ik denk dat, uh, wel, uh, wel de grootste hier, uh, wat Kruijbeke betreft dan. Dat, uh, dat denk ik wel. In ja. onze totale groep hebben we meer dan 350 mensen te, te werk gesteld, dus dat, dat begint aardig al te tellen. Uh, dat moet natuurlijk allemaal gemanaged en georganiseerd ja, worden, tuurlijk. dus hoe doen wij dat? we dat? Uh, uiteraard onze raad van bestuur met eigenaars, uh, de aandeelhouders en een, een aantal externe bestuurders die we voor hun expertise binnenhalen. We hebben ons directiecomité, mensen die dagelijks uh, in een of meerdere van onze bedrijven betrokken zijn, waar we de dagdagelijkse running van onze bedrijven mee uitvoeren. En dan daaronder nog heeft elk bedrijf wat wij noemen een managementteam. Ja. En dus die managementteams, het directiecomité, komen regelmatig samen om... Uh, van ideeën te, te wisselen om te bekijken, moeten we bijsturen, waar zijn we mee bezig, wat kunnen we nog doen, waar kunnen we onze activiteiten uitbreiden, enzovoort. Dus eigenlijk, als ik het, als ik het voor de luisteraar een beetje simpel mag voorstellen, behouden de bedrijven toch wel een beetje hun eigen entiteit, maar wordt daar het HTWO-sausje over gegoten? Wel, Gi dat heb je echt perfect mooi verwoord. Het <laughs> is heel mooi hoe je dat zegt, want we staan er ook op om dus... De, de eigenheid van elk bedrijf toch wel te bewaren. Ja. Het zijn bedrijven, de meeste bedrijven die al heel lang bestaan. Argex al meer dan 60 jaar, Pilon de Kerf, bijvoorbeeld 58 jaar, is opgericht in mijn geboortejaar. Navitec is opgericht in 1978. Dus al die bedrijven zijn al tientallen jaren uh, actief uh, op de markt. Die hebben elk een beetje een eigen bedrijfscultuur ontwikkeld, bedrijfsmentaliteit. En we willen dat ook wel behouden, want voor veel van die bedrijven is dat net hun sterkte. Ja. En Dus we willen dat zeker niet, niet doen, maar we willen wel die bedrijven de, de voordelen van deel uitmaken van een groep om daarmee van te kunnen genieten. Is dat voor de buitenstander altijd duidelijk, dat uh, die entiteiten eigenlijk op zich toch een beetje staan? Ik kan me voorstellen, als ik ondernemer ben en ik wil via en de Kerf iets geregeld krijgen, uh, bij wie moet ik dan zijn? Is dat, niet altijd, is dat, is dat soms niet te moeilijk? Um, ik hoop dat het niet te moeilijk is. Ja, okay. ik, zou, ik zou denken: van niet, als je van Pilon de Kerf uh, een product of iets nodig hebt, dan moet je naar Pilon de Kerf gaan. Okay, dan ja, moet je ja, zich naar dus, Pilon de Kerf richten. Ja, als uh, je Argex-bolletjes uh, nodig hebt, dan moet je naar Argex gaan of dan moet je Argex contacteren. Dus we proberen echt wel dat elk bedrijf zich profileert als een bedrijf op zich, maar telkens met die onderleiding van: Ik ben een, trotse, uh, een trots lid van de HWO-groep. Ja, dus dat, dat blijft erbij. Dat ja. blijft erbij. Maar elk bedrijf blijft zijn eigen entiteit hebben, zijn eigen mensen hebben, zijn eigen expertise hebben. Mm -hmm. En bijvoorbeeld Pilon de Kerf is daar eigenlijk een schitterend voorbeeld van. Als je kijkt hoe verankerd Pilon de Kerf is in Basel. Ja, als je klopt. kijkt naar het personeelsbestand. Die de, de, 90% van de mensen die bij Pilon de Kerf werken, komen uit een straal van 10 kilometer, vanuit Groot Kruibeken eigenlijk. Er zijn mensen bij die het hun leven al bij Pilon de Kerf gewerkt hebben vanaf dat ze de school verlaten hebben. We hebben mensen die daar 30, 35 tot zelfs meer dan 40 jaar werken. Die hebben nooit ergens anders gewerkt. Dat is echt een familiebedrijf. Ja. En dat willen we ook zo houden. Die sfeer die daar zit, die tradities van vroeger die daar zit. Om negen uur, iedereen een koffietje met een koekje of een taartje. Dat is een traditie. <lacht> Geweldig. We houden dat gewoon in stand. Dat ja. moet gewoon. Dat, is, dat hoort gewoon bij de identiteit van dat bedrijf. Ja. Anderzijds natuurlijk kan Pilon -de Kerf rekenen op de grote expertise van de groep. En dat gaat dan over andere dingen, over juridische zaken of over financiële zaken, over boekhouding, over verzekeringen, over ja. veiligheid, preventie. Zulke dingen uh, regelen we op groepsniveau. En een bedrijf zoals Pilon Erf of of Navitec, wat eigenlijk relatief kleine bedrijven zijn, KMO's zijn, die zouden zulke resources nooit hebben als het een stand-alone bedrijf zou zijn. Ondernemend Kruibeken. en gesteld heb, hangt een beetje samen met uh, wat er afgelopen of dit jaar gebeurd is binnen Kruijbeke. Dat is namelijk de, de fusie met uh, Beveren. Is dit voor de groep een belangrijke zaak of maakt dat eigenlijk allemaal niet zoveel uit? Ik denk dat, het, dat wij in een beetje een speciaal geval zitten, want voor ja. ons is het echt wel een belangrijke zaak. Ja. Ik zal u zeggen waarom Guy, je weet het misschien of je weet het niet, maar de grens tussen Kruibeken mm -hmm. en Burgt. Die loopt dwars door de Argex-fabriek. Dat wil zeggen dat uh, één deel staat op de gemeente Kruijbeke, provincie Oost-Vlaanderen. Ja. Het andere deel, inclusief onze kantoren en het gebouw van Heijen, staan in de gemeente Zwijndrecht in de provincie Antwerpen. Ja. Ik kan me, de, me voorstellen dat dat, al, dat, rond, dat niet makkelijk is. is. Dat niet makkelijk. Uh, de groeven bijvoorbeeld ook ligt op de grens tussen... Kruibeke en Brucht op de grens tussen Oost-Vlaanderen en provincie Antwerpen. Dus bijvoorbeeld nog maar vergunningsgewijs is dat voor ons een dubbel werk, want wij moeten altijd twee keer een aanvraag dienen. Is het op gemeenteniveau, dan is het bij Kruibeke en bij Zwijndrecht. Is het op provincieniveau, dan moeten we naar Oost-Vlaanderen en naar Antwerpen gaan. Dus voor ons is het een zegen eigenlijk, die fusie. Voor ons gaat dat heel veel dingen veel gemakkelijker maken, puur qua exploitatie, qua vergunningsgewijs, qua administratie dat we maar naar één entiteit, naar één gemeentebestuur of naar één provinciebestuur ons moeten richten, gaat voor onze zaak heel veel vergemakkelijken. Een andere zaak, denk ik, dat voor ons ook uh, positief is. We zijn natuurlijk met onze groep uh, heel erg op zoek naar nieuwe medewerkers. Hè? Onze, onze bedrijven draaien fantastisch. Uh, we zoeken mensen. Iedere, ieder goed draaiend bedrijf zoekt mensen. Wij doen dat ook met gans onze groep. En we willen dat ook heel lokaal, we willen, we willen hier in willen we een gevestigde waarde zijn waar mensen uh, graag eens langskomen als ze op zoek zijn naar een job. En dus als we daar één gemeente van kunnen maken, wat dan naar nou de fysieke gebeuren, tuurlijk, tuurlijk. is dat voor ons een, een gemakkelijker ding om te kunnen zeggen: kijk, wij zijn van de gemeente, hoe ze ook gaat heten. Ja. <laughs> <Weet laughs> nee. Maar wij zijn van die gemeente, ons bedrijf, onze bedrijvengroep is hier in onze gemeente gevestigd en wij willen dat jullie bij ons komen werken. Dus wij zien er voor ons heeft het enkel ja. maar voordelen, de fusie. Ja, nee. Wij zien het graag gebeuren. Ik zie een gelukkig man voor mij. Absoluut. Ja, absoluut. absoluut. Uh, Joris, straks nog heel even over de toekomst. Maar waar ik het zeker eens uh, over wou hebben, je hebt het er straks al heel kort aangehaald. Het is natuurlijk allemaal niet begonnen met H2O-groep. Het is niet begonnen met H2O-groep, want H2O-groep is pas uh, in 2019 uh, geboren. Hoe, hoe, hoe zit jouw carrière er uh, een beetje... Uh, Heel kort, hoe ziet die eruit? Heel kort, wel, uh, ik ben opgegroeid. Misschien is het in heel de, lang, maar. Het is, nee, ik zal het proberen kort houden. Guy. Opgegroeid in uh, de parkwijk in Basel. Heb ik gans mijn, mijn jeugd gewoond, naar Sint-Joris-Instituut lagere school gedaan. Dan Sint-Pius 10 in Antwerpen met Humanioren. Dan heb ik hogere zeevaartschool gedaan in Antwerpen. Mm -hmm. Dat was toen licentiaat in de Nautische Wetenschappen, zo weten dat. Toen uh, ben ik gaan varen, lange omvaart heb ik tien jaar lange omvaart gedaan, gans de wereld afgevaard, alle uithoeken gezeten en gezien, tot ik kapitein was op de lange omvaart. Mm -hmm. Dan, na tien jaar, uh, heeft men mij van boord komen plukken eigenlijk voor een job aan de wal, zoals we dat dan noemen. Dan ben ik voor een rederij beginnen werken. Uh, twee Belgen die uh, in 586 naar Hongkong verhuisd zijn en die hier een lokaal kantoor wouden opzetten. Dus dan ben ik daarvoor beginnen werken heb ik tien jaar voor die rederij gewerkt, ganz de wereld rondgevlogen om schepen te gaan bezoeken, kantoren te gaan bezoeken. Uh, dus ik was meer weg toen dan, uh, dan toen ik nog op de lange omvaart zat. <laughs> maar goed. En dan ben ik in 2007, heb ik mijn eerste bedrijfje zelf opgericht in de Antwerpse haven, NaviSafe. Keuringen en inspecties van uh, reddingsboten uh, en middelen van zeeschepen. In 2010 is Navitech daarbij gekomen, heb ik Navitech overgenomen scheepsherstellingsbedrijf dat al vele jaren bestond. In 2014 hebben we GC Industries opgericht, een bedrijfje dat zich bezighoudt met metaalverwerking, draai- en freeswerk. En toen is ook de Sterroekgroep uh, op de proppen gekomen. En dan in 2019, zoals gezegd, hebben we onze h groep opgericht. En uh, vandaag staan we waar we nu staan. 87.6 ondernemend kruibeken. Ik lees uh, op je website dat familie heel belangrijk is. Dat ook het familiegebeuren, het familiebedrijfachtige, dat dat uh, voor jou belangrijk is. Uh, hoe zit dat eigenlijk? Zitten er nog familieleden binnen de groep of, of, of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Wel, familie is belangrijk maar op alle niveaus. Wij vinden dat in onze groep familie voor iedereen belangrijk is. Nu, uh, als je zegt, zitten er familieleden in de groep? Nee. Zijn er in de groep familieleden van mij werkzaam? Ja. Maar zoals ik eerder aangaf, wij zijn met vier venoten. Ja. Ikzelf, uh, Kurt Verneemer van Kruijbeke, Chris van den Houten en uh, Tom Tunes. Wij zijn de vier aandeelhouders-eigenaars van onze groep. Wij zijn alle vier dag dagelijks actief in één of meerdere van onze bedrijven. En dat, dat zal ook nog wel even zo blijven, maar we hebben uiteraard wel familieleden die ja. bij ons werken. Mijn broer werkt bij, bij Navitec, is daar CEO. Mijn zoon werkt bij Navitec, is daar arbeider, lasser, En zo zijn er nog wel een aantal familieleden die bij ons in de groep werken. Maar wat dat voor ons nog belangrijker is, is, uh, is uh, het familiaal gebeuren van onze werknemers. Ja. En we, we, we hebben aandacht voor onze werknemers, uiteraard. We willen goed zijn. We willen... Ik, mag ik daar even op inpikken, Joris? Uiteraard. Want uh, ik zie, als ik helemaal naar beneden scroll op je website, ik weet niet of dat je dat zelf uh, soms iets doet op de website, helemaal naar beneden scrollen, dan staat daar een heel klein bedrijfje dat met events en dergelijke bezig is binnen de HWO-groep. Ja. Dan denk ik, die mannen feesten graag. Wij feesten wel graag. Dat, uh, dat, dat klopt wel, maar dat bedrijfje dient daar niet echt voor. Dat is eigenlijk het bedrijfje waarmee we de fietscrossen organiseren. Oké. Okay. De cyclocrossen uh, zit in dat bedrijf, dus zulke dingen doen we daar vooral mee. Dat is ook mm -hmm. een, een uit de hand gelopen hobby <laughs> van een van onze aandeelhouders van Kurt uh, Maar dat loopt nog altijd en dat is, dat is een bedrijfje, ja, dat is niet dat we daar uh, grote ogen mee willen scharen, dat is echt een hobby. Ja. En dat is leuk om te doen en we doen dat met onze groep, we sponsoren uiteraard die events. We vinden dat leuke dingen en we blijven dat gewoon blijven doen. Maar daarnaast zag ik ook foto's van heel blije mensen trouwens, uh, die iets met circus aan het doen waren. Die... Dus ik, ik kan me voorstellen dat er bij jullie toch wel ten en tander wordt georganiseerd. Er wordt bij ons heel wat georganiseerd. En dat is wat ik wil zeggen Guy, wij vinden die, de werknemers belangrijk, maar ja. wij vinden ook hun familie belangrijk. Ja. De mensen die bij ons in de groep werken, moeten zich goed voelen op hun job. En de families horen daar ook bij. Als de familie zich goed voelt, voelt, voelt de persoon zichzelf ook redelijk goed. Dus wij organiseren regelmatig wel events. Uh, en soms is dat echt op bedrijfsniveau. Dat kan per bedrijf zijn. Maar regelmatig doen we dat ook op groepsniveau. En uh, in 2019 uh, hebben we natuurlijk onze uh, uh, HWO-groep opgericht. Toen hebben we in juni... Een, een, happening, een familiedag georganiseerd op de site hier in Brugge, waar alle werknemers met hun partner en met hun kinderen uitgenodigd werden. Een heel leuke dag, mooi weer, animatie. Uh, vorig jaar hebben we dat ook gedaan. We proberen elk jaar zoiets te doen voor iedereen, voor alle families. Dit jaar was het het vijfjarig bestaan, 2024. Hebben we het een beetje groter aangepakt, hebben we een cruiseschip afgehuurd. Ja, ik, ik, zie, ik zie die, die plakkaatjes nog hangen. H2O Cruise. Klopt, klopt hè? Ja, ja. Klopt. En, uh, eind juni hebben we een cruise georganiseerd. Hadden we hebben een prachtig schip gecharterd, ingehuurd... dat in Ruppelmonde aan de steiger lag... en waar iedereen uh, aan boord verwelkomd werd. En toen zijn we een stukje gaan varen op de Schelde... tot voorbij uh, de fabriek van Argex, tot voorbij ons hoofdkantoor... tot okay. bijna in Antwerpen teruggedraaid. Maar gans die cruise aan boord was inderdaad ook weer met animatie, met schmink voor de kinderen, met spelletjes, met, met, met ja, noem het op, met dans, met muziek. Lekker eten uiteraard. Ja, het was een geweldige familie. Daar. Mensen zitten te luisteren die uh, bezig zijn met het uh, avondmaal voor vanavond en die geen werk hebben en dit allemaal horen. Ja, ik kan maar één ding zeggen. Ik ga die solliciteren hè, bij o Groep. Hoe doen ze dat? Wel, absoluut. Uh, het heel simpelste is natuurlijk op onze website ja. vind je sowieso een uh, inschrijfformulier waar je je gegevens kan achterlaten of je kan een mailtje sturen naar, uh, naar onze groep. Uh, dat komt altijd terecht met je gegevens, met je cv. Uh, we hebben een, uh, een afdeling die zich uitsluitend bezighoud met recrutering. Dat doen we zelf in-house. Vroeger deden we dat met, uitzend, met kantoren en uitzend mm -hmm. en headhunters. Daar zijn we allemaal van afgestapt. We, gaan dat, we hebben gezegd, we gaan dat gewoon zelf doen. Want we willen van de eerste ontmoeting... Ik, ik snap ook waarom. Hey, ja. Die eigenheid binnen Kruibeek houden. Ja. Dus ja, ja, kan je alleen maar gelijk. En er is, je, hebt, je hebt veel uh, mensen praten met elkaar. Hè. Je hebt mm -hmm. heel veel mensen, het lokale Tuurlijk. mensen die bij ons werken. Je wilt mond-aan-mond -mond reclame. En die eerste indruk die wil je zelf al kunnen geven. Dat wil je niet via een tussenpersoon als een interimkantoor of, of een headhunter. Nee, wij willen van, vanaf het eerste moment in dat proces van een eventuele recrutering, daar willen we bij aanwezig zijn. En in dat opzicht, ja, we hebben natuurlijk dit jaar onze employer branding campagne gestart van onze H2O groep, ja, waar we toch zeggen, uh, als je bij H2O werkt, dan ben je geen gewone. Ja, en, en, geweldig. En dat, zijn, dat is echt onze, onze slogan, onze campagne die we nu al een hele tijd aan het voeren zijn, want we zoeken echt wel de mensen die geen gewone zijn, de, de, de bijzondere mensen die ergens in uitblinken, in uitspringen. Ja, het zijn, het zijn allemaal bijzondere mensen die bij ons werken, in onze groep, in onze bedrijven, het zijn allemaal knappe koppen specialisten in wat ze doen. En dus ja, wij zijn op zoek naar geen gewone. Ik heb de indruk, Joris, wij zouden nog uren kunnen verder babbelen. Maar ik heb nog twee onderwerpen waar we het uh, heel kort toch nog over uh, willen hebben. Eén, dat is, hoe zie je zelf de toekomst binnen H2O-groep? Uh, en hoe denk je dat verder te evolueren? Of zeg je van, we bekijken het rustig aan en uh, we doen verder zoals we bezig zijn? Wel, er zijn twee vlakken waar wij met onze met ons directiecomité wel heel hard op uh, aan het werken zijn, is één natuurlijk onze interne werking uh, om, om die zo goed mogelijk te maken voor onze mensen, zo aangenaam mogelijk te maken in een aangename werkomgeving en werksfeer. Daar werken we echt heel hard op, mm -hmm. om, om toch zoveel mogelijk maatregelen uh, in te voegen, waardoor mensen zich gelukkig voelen in hun job bij ons. En anderzijds natuurlijk is onze betrachting om onze groep nog beter en groter te maken. Mm. En uh, dat kan je op twee manieren. Je kan de bestaande bedrijven uitbreiden. Zijn we mee bezig met nieuwe producten aan te zoeken, nieuwe klanten op te gaan zoeken, promotie te maken voor onze groep, voor onze bedrijven. En je kan natuurlijk ook kijken naar uh, uitbreiding via overnames. Mm -hmm. is ook een, uh, een activiteit waar we actief mee bezig zijn, maar we zijn natuurlijk heel selectief. Uh, en we gaan niet zomaar eender welk bedrijf overnemen om een bedrijf over te nemen. Nee, we gaan... Uiteraard kijken naar bedrijven die, waar we enige affiniteit mee hebben of ja. waar we op zijn minst kennis van hebben over wat dat bedrijf precies doet. Ondernemend kruikbeken. Goedenavond. Ik kan me voorstellen, Joris, dat uh, nu ik dit allemaal gehoord heb, is er nog tijd voor jezelf? Wel, uh, ja, dat moet je zelf kiezen. Hè. Ik heb de luxe natuurlijk dat ik mijn agenda zelf kan bepalen. Mm -hmm. uh, alhoewel dat die uh, veel te vol zit, zegt mijn <laughs> echtgenote continu. Maar goed. Ik doe het graag, ik vind het enorm leuk om, om, om met die bedrijven bezig te zijn om successen daarmee te boeken, om contracten binnen te halen, om mensen binnen te halen, om klanten binnen te halen. Het geeft altijd een kick en voor iedereen in de organisatie, dus dat is fantastisch om te zien. Maar goed, ja, af en toe moet je inderdaad wel eens een beetje tijd voor jezelf nemen um, en hm? dat, dat doe ik wel. Oké. Okay. Ja, dat doe ik wel. Ja, dat is dus belangrijk. Je, niet genoeg, maar ik doe het wel. Dat is belangrijk. Ja. Um, een andere vraag toen ik uh, dit gesprek aan het voorbereiden was, is... Ik zou eigenlijk wel eens willen weten van Joris waar hij op dit moment nu het meeste trots op is. Dat is een moeilijke vraag, ik weet het. Maar is er zoiets waar je van zegt, daar ben ik nu echt iets trots op? Ik ben echt trots op, op waar we nu staan met onze groep. Ja. Ik ben daar heel trots op. Als je vijf jaar geleden, toen we de overname deden van de groep, als je het zag waar we toen stonden en waar we aan begonnen zijn. Hmm. Dat mensen ons eigenlijk gek verklaarden, dat we die sprong waagden om al die bedrijven die er zo slecht voor stonden om die over te nemen. Die mentaliteit die er toen heerste, dat, dat, dat scheef, dat zat niet goed. Die bedrijven die vochten tegen elkaar. Als we zien waar we nu staan als groep, waar we nu staan met onze mensen, met onze teams, met onze bedrijven, hoe die samenwerken, jawel, daar ben ik echt trots op. We zijn aan het einde van 2024, Joris. Ik, ik, ik heb nog veel vragen, maar dat gaat dan voor een andere keer zijn. 2024, we gaan naar 2025. Dit medium is bijvoorbeeld ook een medium dat je nu mag van mij gebruiken om een aantal mensen in de bloemen te zetten of gewoon om algemeen een dankwoord te richten naar de medewerkers en ik hoop dat die massaal aan het, aan het luisteren zijn. Met andere woorden, de... Microfoon is voor jou, nu. Dankjewel. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ik moet bedanken. In eerste plaats uh, mijn echtgenote, Marianne Ramon. Uh, 35 jaar zijn we getrouwd ondertussen. Uh, ze heeft heel wat met mij meegemaakt. Ik uh, ben ook veel weg geweest. Ik heb het gezegd, ik heb uh, lange omvaart gedaan. Zij heeft mij altijd gesteund en bijgestaan in al de zaken en dingen en beslissingen die ik in mijn leven heb genomen. Daarvoor ben ik haar enorm dankbaar. Dat zou zonder haar niet gekunnen hebben. Uiteraard ben ik ook zeer dankbaar aan al de mensen die zich dag in dag uit inzetten in onze bedrijven dat is voor ons van onschatbare waarde en ja wij trachten het jullie zo aangenaam mogelijk te maken zo plezierig mogelijk om bij ons uh, te werken en uh, wij hopen dat we dat zo kunnen blijven volhouden dankjewel daarvoor de bohemianen de bommande de eenzame instrumenten is muziek voedsel voor de ziel zwijgt stil en speelt verder beperken wij gezicht niet laat de poëzie u raken geen glans zonder wrijving, laat mij decensief vertalen en kom naar het water. Het zit in mijn juiste akkoord en in de resonantie. Vind het de juiste toon, dan wordt zelfs vijand een vriend. Neem mijn hand, voel de kracht, ik zal u nooit verlaten. Door allang vergeten land, zal ik u naar huis toe varen. En kom naar het water en zie ik. ik zeg niet. naar het water en zie ik. Kom naar het water en stel Hadden wij nog wat twijfel, is er nog zoveel te gaan. Nog niet waar dat we moeten zijn, maar zien ver dat wel zijn gerakt. Geen garantie dat goed kan. maar hoef hoeven het zelfs niet te vragen. Als het water u aan de liep kun je drijven op mijn adem. Kom naar het water. Ieder op zijn manier, ieder zijn taal en gebaren. Hoe dan ook brengt de reten ons allemaal terug naar het water. Het is niet meer dan cultuur, het is allemaal toevalligheid. Maar is liefde het eindpunt? We willen allemaal thuis zijn. Nee. Kom naar het water en zie. Naar de traten, ik zeg zullen kunnen, om opnieuw te starten. In de dageraad van het leven, een horizon van nieuwe kansen. Ik sta hier naast u, om u de weg te wijzen. Want liefde is het eindpunt, en we willen allemaal thuis zijn. Hey. Kom naar het water en zie. Kom naar het water, ik zie. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. We gaan eruit, uh, Joris, met de tien dilemma's. die ik uh, aan één ieder uh, die hier al gezeten heeft, heb gesteld. Het zijn tien dilemma's die ik je ga voorstellen. En er zijn maar twee antwoordmogelijkheden. Dus je gaat één van de twee antwoorden moeten geven. Wat dat we ermee doen, dat is voor iedereen hetzelfde. Maar goed, ik stel ze jou toch even voor. Oké. Okay. Eerste dilemma is, waar kies je zelf voor? Wijn of bier? Dat begint al met een moeilijke. <laughs> Doe maar bier. Bier. Tweede dilemma, jouw vakantie die mag avontuurlijk zijn of relaxed? Dat mag avontuurlijk zijn. Dat mag avontuurlijk. En dan de derde, ik rij liefst in een personenwagen of een SUV. Een SUV. Een SUV. En dan, qua eten, geef mij maar stoofvlees, friet of een culinair etentje. Een culinair etentje. Een culinair etentje. En dan, qua sporten, zelf kies ik het liefste voor individueel sporten of een groepssport. Sowieso een groepsport. En dan, in huis geniet ik meeste van kamerplanten of van bloemen? Bloemen. Bloemen. En mocht je een huisdier hebben, kies je dan voor een hond of een kat? Zeer zeker een hond. Een hond. Ten slotte, oh nee, nog niet ten slotte, uh, vraagje 8. Ik voel me het beste in casual chique kledij of in gewoon casual casual? Gewoon casual casual. En dat negende vind ik altijd een leuke. In het huishouden draag ik een steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Mijn steentje is vinden. De eerlijkheid gebiedt mij om dat te zeggen, ja. En tenslotte, want we zijn toch een radiostation. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu. Die van nu. Fantastisch. Joris, mag ik je danken voor dit hele toffe gesprek en nog veel succes toewensen. Graag gedaan, Guy. En ook voor jullie heel veel succes. Dank je wel. Dank wel. je wel. Make me hotter, make me lose my breath Make me water, make me sweat Make me hotter, make me lose my breath Make me water On my I could keep my cool, but tonight I'm whining I'm a bee In a dangerous mood, can you match my timing? It's cheap, so show me that you understand I like it.